Oké, okay. vorige week stond hij nog boven de 1300, hè? Ja. Oké. Okay. Stond vandaag ook even boven de 1300, ja. Ja, de olie. Olie is wat gezakt. 45,26 dollar 26 per vat. Nou, ja, dat is nog goedkoper tanken dan vorige week. Ja, het duurt even voordat het in de benzineprijs zit. En de benzineprijzen zijn voornamelijk belasting. Dus... Ja. Ik dacht dat, ze, dat, dat die OPEC-landen bij elkaar waren gekomen om de prijs omhoog te stuwen. <laughs> ze zijn niet echt niet geslaagd. <laughs>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 <laughs> Ze hebben in ieder geval ook een eigen duizend euro belofte, nu het verkiezingstijd is. Ze dachten, ja, dat werkte zo goed bij uh, Rutte, laten wij het ook doen. Ja, het is niet alleen een uh, beloning voor neuken, het uh, <laughs> moet ook een resultaat zijn. Ja, maar goed, eerst oefenen. Hè. Oefening baardkunsten. Kunsten. Vorm van kinderen. Ja, uh, dus voor ieder geworpen kindje duizend euro. Ja, nou ja, het is wel iets, omdat de kinderaantallen teruglopen, is het natuurlijk wel iets wat steeds minder geld gaat kosten in plaats van steeds meer.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 Uh, in een sociaal contract bij elkaar brengen om uh, de samenleving te helpen. Ach ja, natuurlijk, het is de staatkundige gereformeerde partijen. Oh ja, dat is ook nog zo. Ja, ja, uh, ja. Ze zijn erg kundig in de staat, natuurlijk. En ook het stelen daarmee? Ja, maar goed, ik bedoel, het zal nooit boven de drie zetels uitkomen, denk ik. Uh... Je, je weet nooit erbij. Uh, ik denk, denk niet dat een streng christelijke partij in Nederland nog, nog ergens komt. Nee, maar uh, ja, sommige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 Dat je in België krijg je ook kinderbijslag. Maar als je dan een gehandicapt kind hebt, dat telt voor twee. Dan krijg je dubbel kinderbijslag. Oké. Okay. Dus als je er even van uitgaat dat wat je subsidie geeft, daar krijg je meer van. En wat je belast, krijg je minder van. Dan krijg je dus steeds minder werkende mensen. En je krijgt steeds meer gehandicapte kinderen. Ja, ja al die zwangere vrouwen lopen dan zijn gek te roken, de te, te drinken. Te drinken, ja, ja. Maar het is altijd wel apart dat socialisten, die trekken als een magneet, trekken ze altijd hulpeloze mensen aan.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 Figuur die ook een, een gehandicapt kind had en dan bleek steeds verder gaande het uh, verhaal dat, dat het meer was dat de socialisten het gehandicapte kind nodig hadden dan andersom. Ja ja. Uh, dus apart dat het zo vaak terugkomt. Ja, maar goed, ja, CDA die heeft ook weer wat geroepen tijdens verkiezingstijd. We hebben weer, weer een ander christelijk partijtje. Uh, geef een fabrikant een boete wanneer de medicijnen op zijn?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 Dat de schappen leeg zijn. Is er al een op de LP naar een, een partij die uh, ook zoiets heeft van laten we die patent een keertje aanpakken? Ja, de LP misschien, maar voor de rest, uh, ja, patenten worden altijd, het wordt anders, altijd anders uitgelegd. Worden gezegd, nou, er zijn heel veel investeringen nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen en dat is heel makkelijk na te maken. Dus wat de overheid moet doen is de fabrikant een monopolie bieden voor 25 jaar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 Ja, is, dan kun je, kun je ontslagen worden. Of je bent en, kok ja. en in je vrije tijd ga je thuis uh, voor je vrouw koken. <laughs> ja, <laughs> ik weet niet hoor. Maar, <laughs> maar er is vaak, uh, ik heb ook zo'n arbeidscontract waarin ja. staat. Van, uh, je mag niet uh, op je vakgebied in ieder geval voor iets anders werken. Want wat er wel eens gebeurd is... dat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 Inmiddels heeft Zimbabwe besloten om dan zelf maar het geld te drukken. Dus het probleem is opgelost. Het is geen oorlog. Het is misschien makkelijker na te maken dit geld. Ja, ja, ja. Ik heb vroeger bij gelddrukkerij gewerkt in Haarlem. Heel lang geleden, in de jonge jaren.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 Ja. Nee, maar dat is, dat is Marx, hè? Als je zegt dat we iets waarde krijgt door dat het hoop geld kost om het te ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat labor theory of value. Ja, ja, ja, klopt, klopt. Het is andersom. Daarom zei ik, het, daarom zei ik. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, goed ja. Nou ja, we zijn benieuwd en uh, ja. Ik wil een hebben. Nou, ik heb nog een schilderij aan de muur nodig. Mijn muur is nog wat kaal en dan wil ik een bondnoot gaan ophangen. Oké. Okay, hoe groot zijn die dingen? Geen idee, het zal gewoon een briefje zijn. Nou. Oh, je wilt gewoon je muren mee behangen? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is een beetje overdreven, maar ik wil er wel eentje hebben. Die ga ik inlijsten dan. Zo'n geldpakhuis wonen, zeg maar. Helemaal met Zimbabweans geld dat je muren. <laughs> ja, ja. Nee, goed, joh. Ja. nou.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 Ja, ja, ja. Simba <laughs> was het het grote voorbeeld van hoe het moest in Afrika. Ja, ja. Maar de EU doet natuurlijk veel meer in nog veel meer landen dan pronk.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 En dat wordt wel draaideurcircuit benoemd. En dat kan beide kanten op gaan. Je kan eerst voor defensiebedrijf werken en daarna naar de, uh, naar de overheid gaan. Of eerst bij de overheid en dan daarna naar een defensiebedrijf gaan. In ieder geval de private sector die beloont, uh, of die beloont uh, diensten uit het verleden... of diensten die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij Hedgefund uh, of bij een Regulator is het heel, heel bekend...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 Oh, jongens, <laughs> Bijvoorbeeld de Belg Karel de Gucht is al twee jaar geen eurocommissaris meer... en is ondertussen aan de slag gegaan bij bedrijven als Asselor, Mithel en Proximus. Volgens berekeningen van die tijd heeft hij nog altijd recht op 125.000 euro per jaar... betaald uit Europees belastinggeld. Het is de helft van zijn toenmalige salaris. <hijf>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 Ja, ik, ik kan er even niet opkomen wat dat woord is, maar dat is... Uh... Verkenning, verkenning. Oké, okay. nou ja, daar, daar, daar gaan ze dat dan allemaal in investeren. Dus dat gaat, uh... eh, want Oekraïne is natuurlijk een uh, failliet land, dus dat gaat de EU veel geld kosten. Dat ja, gaat ons veel geld kosten. Ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Uiteindelijk wel, ja. <laughs> ja, het komt uiteindelijk uit, uit onze portemonnee. Maar ja, wat ja. ik zou hoor, is nog geen, geen schiettuig. Het is meer uh, radarsysteem en zo. Ja, maar ja, het is een onderdeel van. Hè. De, de, de, ik bedoel, er zitten daar ook militairen die zitten daar uh, bij de grens te oefenen.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 kennelijk wil hij dat nog steeds. <laughs> nou, wat denkt hij nou zelfs? Ja, misschien. Ik uh... ja, bedoel, ik denk dat hij, hij maakt het op alle opzichten, maakt dit gewoon direct zo na dat.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 Ja, ik heb, uh, ik heb een voorstel voor gezegd, maar ja, zij ja, wilde het niet. Ja, dan, uh, dan is het ongelost. Mijn ligt het niet. Ja, Hebben we nog wel iets nog, nog toe te voegen aan het uh, bericht over de GVDB? nou mm -hmm. ah, ja, dat moeten we goed brenden blijven. Ik denk de GVDB of het GVDB is uh, het belangrijkste hoofdstuk van het hele verdrag... Nee.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 ja, dan is het geld er niet meer. Ja. Venezuela. Ja, maar ik bedoel, als heel veel, heel veel mensen zich daar heel makkelijk kunnen inschrijven. En daar dan hun uh, belasting betalen. Is dat wel weer goed voor de, voor de kast natuurlijk. Ja, ja op ja. zich, wel op, dus, zich dus, wel. op zich is het niet zo erg hoor. Ik, ik, ik vraag me dan ja. wel af. Hè? Ik vind Estland vind ik redelijk, uh, redelijk stabiel. omdat ze, Juist omdat ze zo'n uh, lage staatsschuld ja. hebben. Maar ik vraag me af als je je een keer inschrijft voor dat e-burgerschap.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 al handel te drijven buiten de EU om. En Toen zei, uh, toen zei Juncker van nee, als jullie dat gaan doen, dan, uh, dan, gaan, we jullie, dan gaan we een stokje voor steken. Werd het al gezegd, met zijn geweldse eufemisme. Een uh, christendemocraat. Uh, ja. Gaan we een boete opleggen? Huh? Uh, ja, de teugels aanhalen. <laughs> <laughs> Op de vingers ja. tikken. <laughs> de christendemocraten hebben toch altijd uh. iets met boetes en zo? Boete ja. doen, schuld ja. en boete, ja.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 Nee, een keer Podesta hoorde ik die, uh, eigenlijk toen ik de twee aanzette, Podesta die... <laughs> die mocht het uitleggen. <laughs> Van, de jongens, ga maar naar huis toe, dan hoor je het zo meteen. En vervolgens een kwartier lang uh, ging uh, die NOS met, uh, met zijn gast ging het uh, daarover hebben. het uh, vond het allemaal heel vreemd ik dacht meteen, oh, uh, volgens mij staat uh, Hillary Clinton op dit moment helemaal hysterisch te wezen. En hebben ze niet genoeg kalmeringsmedicijnen? Ja, ja. In ieder geval, een medewerkers daar achter de schermen, ogen ooggeslagen of zo. Ja, Odessa die kon nog net ontsnappen. Die voelde erbij wel hangen. Vooral degene die bij haar de e-mail heeft geïnstalleerd. Oh ja ja, ja. ja, ja, ja. Nee, goed, ja. Nou ja, in ieder geval. Uh... Ik, ik, het schijnt dan zo te zijn, is het officiële verhaal nu. Of dat echt officieel is, weet ik niet. Maar moet moeten het maar geloven. Uh, de, de verklaring die ze naar buiten hebben gestuurd is dat Clinton uh, er zo erg op had gerekend dat ze zou winnen. Dat ze dus geen plan B had. Op het geval dat ze zou gaan verliezen. Nee, ik begreep wel dat ze gisteren al het vuurwerk had uh, afgesteld. Oh, okay. dus, <laughs> Toch had, had, ze, had ze wel iets door dat het misschien... Uh... Mm -hmm.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 Oh, dat heb ik nog niet eens bekeken Er staan bijna 4 miljoen uh, stemmen, fysieke stemmen dan. Maar ruim onder de, onder, onder de 5%. Ja, en die dat, is hè? heel cruciaal, die 5%. Ja, ja, want dat betekent dat je, dat je een deel van het de belastinggeld wat uh, van je gestolen is kunt terugpakken. Uh, en nu wordt het uh, verdeeld tussen de Democraten en de Republikeinen. Maar ja, het is natuurlijk heel erg uh, gematigd geweest de afgelopen tijd. Hè? Je had een beetje ja, D66-uitstraling. Uh, en dat heeft niet gewerkt. Hè? Realistisch en gematigd, het, het welbekende treintje. Dat heeft eigenlijk niks nou, opgeleverd. Je volgens niet weten waar een nee, ja. ligt. E-Leppo. Inderdaad. Ik heb het even gegoogeld <laughs> wat een, een uh, Leppo is. Dat is iemand die zich aftrekt bij een film. Ja, ja, ah, ja? ja. Zoek maar even op. Nee, dat is echt zo. Maar dat, dat is een uh, slang. Dus dan moet je bij Urban Dictionary kijken. Dat is niet in de Urban Dictionary ingevoerd. Nee, nee, nee, dat nee, zei nee, op, nee, Dat is gewoon een uh, slang is dat een leppo. is. Het ja, staat ja. al langer. <laughs> nou, wat je, wat je nog zou kunnen zeggen. Nou, ja, ik denk inderdaad, als je geen.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 Ja. Inderdaad. Dus ja. Maar goed, Hillary is het gelukkig niet geworden, dus daar mogen we blij over zijn. Maar, uh... ja, dat is Alleen wel de heel... LP had een kans. Wat zei McAfee erover? Ja.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 de VVD en de PVDA. Dat mensen daarop gingen stemmen. Ook al waren ze niet voor die partij. Maar omdat ze meer een hekel hadden aan de anderen, weet je wel. Ja, maar ik denk dat daar zo heel veel gestemd ja. is. Want uh, de meeste mensen die waren niet ergens ja. voor. Maar meer ergens dat tegen zijn. Het heeft soms meer kracht dan ergens voor zijn. Dus dan kun je nog zo erg ja. voor Johnson zijn. Weet je wel, maar dan, dan nog stem je eigenlijk van... Uh, ...ja, maar ik wil niet dat die andere er is. Daarom stem ik op strategisch. Ja, dat is bijna altijd angst dat ja, dat het drijft dat inderdaad. is een, oer, uh, een oerinstinct of zo. Ja. Dus ja, dus, uh, dat is moeilijk tegenop te boksen. Misschien moet je gewoon zorgen dat je nog erger bent. <laughs> ja, je moet kennelijk, kennelijk dat is een negatieve campagne voeren... Je moet, ...je moet die ander zo erg afschilderen dat, dat ze op jou aan ja, stemmen. Ja, ja. Nou ja, kijk, de, de reactie die te verbeteren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 Uh, ik denk dat je een principiële kandidaat moet hebben. Wat je zag dat werk was rond Pol. Die uh, was heel populair. En een, mm. ik denk een principiële kandida libertarische kandidaat die nog links, nog rechts is. Dat mm. je daar nog het meest mee wint. Ja, want uh, toch een beetje de adviseur van de LP, Michael Italië, Die zegt, uh, nou het had een veel conservatiever iemand moeten zijn. Het had een populist moeten zijn.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 Ja, ja. Like my... dat lijkt mij ook een heel terecht punt dat je hier maakt. Ja. Ja. Klaas komt er nu ook bij, als het goed is. Hallo lieve mensen. Hallo mens. lieve Klaas. Hallo. <laughs> Hallo. Hi. Hallo. Oh, goed. Ja, Hoe is het? prima joh. Ik was, uh, ik was vanochtend even in de sleur van alle dingen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 Vond is dat dat is altijd in Amerika zo: hè? degene die verliest, heeft altijd de meeste stemmen. Ja, oh, ja, ja. Fysiek zie je, ja. het ja, ja, ja, ja. geweldig daar. Ja, ja, ja. ja, we hadden het toevallig net erover. Dus, uh... Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Dus, uh, We waren eigenlijk bij de LP beland, de Libertarian Party. Oh ja, 3 nou dat is wat. Ja, ja. Beter als de vorige <lacht> keer, dat moeten we wel zeggen. Het was, de vorige keer was het 1,2 of zo uh, procent, hè. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar, uh...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 Trump ja, ik, uh, dan toch dan Hillary uh, Trump. erbij haalt als adviseur. Ja, ja, ja dat zou echt <laughs> maar dat dat u, kon, ja. <laughs> maar een speech komen geven. Ja, Wat ook altijd spijtig is, dat ah, dan zeggen ze altijd: Hillary zei dat en ik geloof nou Trump ook. I want to be a president of all Americans. En dat is ju nou juist het probleem. Hè? Want als je nou uh, alleen een president zou zijn van de mensen die op je gestemd hadden, dan was er eigenlijk niks in de hand. Ja, ja. ja. Ik bedoel, uh, en dan, dan zouden die mensen ook niet op je stemmen. Want stel dat alle uitkeringstrekkers uh, alleen geregeerd worden door Hillary en al. Ondernemers alleen door Gary Johnson of zo. Ja, dan zou natuurlijk niemand op Hillary stemmen, want dan ben je gewoon zwaar de sigaren. Het gaat, er, het gaat er juist om dat zo'n president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 omdat ze, ja, weet ik veel, uh, er niet in geloven. Uh, of dat, omdat ze... Ze worden, <laughs> worden gelijk gearresteerd als ze zich gaan registreren. Ja, of, of omdat ze niet mogen. Hè? <laughs> dus ja, ja. Dus, uh, er was ergens, ergens heb ik gelezen hoe, hoeveel dat ging. Was echt, dan zag je echt dat gewoon degene die ook echt fysiek stemmen... dat is sowieso al een minderheid. Ja. Ja. Dus, en daarvan is dan een heel klein percentage LP. Libertarian Party.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 ...in de Partij Partijvertegenwoordig... Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, rent Ren Paul zit er ook in, maar is rent Paul een echte libertariër? Dat lijkt me nou, niet... Inder, minder, alweer. Nee, maar ook, van, het, zijn, het zijn namens de Libertarian Party... zitten er wel mensen in uh, lokale bestuur, zeg maar. Dus uh, gewoon in de gemeenteraad van de stad... ...of van de county, of wat dan ook... Ja, dat ja. soort dingen. Maar uh, van uh, de mensen die ook bekend zijn, dat zijn er ook niet zo heel veel, hè, Mensen die bekend zijn als libertaren. Ja, en van de uh, talk show host en een goochelaar. Ja, wij zitten ook een beetje in die mindset van, uh, Omdat wij sowieso uh, zo, zo denken van stem is flauwekul, hè? Een deel van ons, of, of eigenlijk alleen maar libertarisch uh, zouden stemmen. Dan, uh, dan ga je het nog eens door die bril bekijken. Maar voor heel veel mensen over de hele wereld uh, was dit gewoon een verkiezing tussen twee kandidaten. Ja, die ja. waren ja. al helemaal verbaasd. Want in één keer werd er in de massamedia een naam van een third party candidate genoemd. Ja. in één keer twee zelfs. Gary Johnson en Jill Stein. Hè? Ik zag ook in Nederlanders mensen helemaal verbaasd kijken. Die vielen van hun stoel toen ze hoorden dat er meerdere kandidaten ja. waren. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. iedereen heeft het altijd blindlings over het tweede partijensysteem dat ze ja, in Amerika hebben.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 Als je die steunt, dan word je daarvoor beloond met andermans geld. Maar bij de libertariërs ja, ja. niet. Dus financiering in ieder geval is ja, heel lastig. Brood. Nou ja, we zullen zien hoe het uh, over vier jaar gaat met de Libertarian Party. Want dan komt het ook nog, uh, hoogstwaarschijnlijk gaat dan, uh, Adam Kokesh zich uh, verkiezbaar stellen. Hij is nu al druk uh, campagne aan het voeren. Ja, wist, wist u dat al? Of, uh? Wie? Ja, ik geloof wat? dat de eerste schandaal ook al voorwaarde waren. Adam Kokesh, <laughs> OSX. Ja. <laughs> ja. Mm. Nou, wat je nu, wat je nu ja. wel zou kunnen hebben nog, uh, om nog even over de verkiezingen uh. te hebben...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 een beetje zullen bijtrekken en zullen denken van ah, Trump is het wel geworden en de wereld gaat gewoon door. Ik moet weer gewoon naar mijn werk, ik moet weer gewoon de huur betalen of Het verandert helemaal niks. <laughs> ik ben wel benieuwd. Ja, mensen, van mensen, mensen denken niet. meeste uh, Mensen, mensen hebben de attention, de attention span van een goudvis. <laughs> het is alleen maar voelen en emoties en het is uh, ze zijn dit allemaal zo weer vergeten... ...want je zou toch ook ja. zeggen dat... ...ja, al die media, die hebben altijd gezegd... ...nou, dan deal. Ook de Nederlandse media... ...zei allemaal, nou, Hillary wordt het... ...en het uh, is allemaal ja. bekeken. En, uh, ja, 90% zeker, dat soort ja. is ja. Allemaal zulke onzin. En dan zou je zeggen... ...nou gaat de geloofwaardigheid van die media... ...gewoon helemaal door het wel je Maar ja. dat, is, dat is niet zo. Ze dus gaan weer een tijdje verder... ...en het is weer... Uh, ja. Blijf gewoon ja, hetzelfde. Ze ja, ja. het, het, het het, zetten er wat mooie plaatjes bij en ze zetten een, een nieuw, nieuws enker met, met een diep decolleté aan en een, een mooie benen. En dan, uh, nou ja, dan trappelt iedereen er ja, weer in. Met een autoritaire zware stem. Dit is wel het moment waarop alle goede grappen weer komen. Hè? Dat, uh, Voor de humor zag, is het altijd goed. Dit soort, ja, ik uh, vond uh, Orange is the New Black. Dat vond ik altijd wel een leuke. Ja. En. Um,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 uh, het uh, Oekraïne-referendum uh, debat gevolgd. Die was uh, op de verkiezingen uh, van Trump en die is volledig uh, ondergesneeuwd uh, geraakt aan het nieuws uh, van Trump. Ja, ja en, en, en dat natuurlijk tegenwoordig uh, hè, bij de intocht van uh, Zwarte Piet en Sinterklaas. Uh, nu straks iedereen, rond de kinderen, door uh, detectiepoortjes moeten uh, worden gehaald, zeg maar. Dat punt hebben wij bereikt.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 Uh, ondanks dat steuntje in de rug. En uh, ja, in wezen moet alles wat jong is nu uh, eigenlijk uh, bloeden. Omdat die uh, babyboomers niet voor hun eigen oude dag hebben gespaard. Ook al hebben ze een pensioen opgebouwd en weet ik veel wat. Ja, dus dat ten eerste. En ten tweede, Amerika is natuurlijk ook ontzettend aan het veranderen. En het zijn met name uh, de blanke mensen die ja, minder voortplanten.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 De Nederlandse media donken massaal op de verkiezingen van de Verenigde Staten. Ook al hebben we daar in het dagelijks leven vrij weinig mee te maken. Ik bedoel, Europa wordt niet vaak gebombardeerd. En ook al vrezen mensen nu dat, god weet iemand Trump... nu te dicht met zijn vingers aan de atoomknoppen komt. Ja, dan snap je. Ja, daar, daar, daar kun je wel overal bang voor worden. Want...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 uh, kon worden ingediend uh, zonder debat. En dat is allemaal heel uh, ongebruikelijk. En we uh, hebben ze eerst daar een half uur over zitten te stoerzoenen of een kwartier, dat weet ik ook niet meer. En uh, nou, maar toen kwam er weer, uh, uh, nou, toen hadden ze weer een reces, en toen hadden ze daar weer een discussie over. En uh, nou, uiteindelijk was dan de vraag: is nee, is nee, is nee, of uh, hè, uh, is alles ook weer?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 die uh, in puin ligt en uh, dat nog ten eerste uh, hè, voordat er dus een onderzoek is geweest uh, uh, naar uh, het wel en wee van uh, ja, onze eigen slachtoffers bij uh, mh 17 dat woord is geen enkele. Hè, die, die, die, dat de naam van de vliegtuig is geen enkele keer gevallen want dat is veel te pijnlijk en uh, ja en, en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 En op zich valt, er wel, het valt daar nog wel wat voor te zeggen, want dat mag de regering. En, en, maar wat ze dan niet doen, en is zeg maar duidelijk. Nou de kiezers zeggen van, nou, ja, we begrijpen wel waarom jullie nee hebben gestemd. En we gaan die zorg wegnemen. En ja, dan is het ook einde discussie. En wat ze dan in het debat naar voren brachten was zo...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 ...vervolgens geen antwoord op kwam. Dus, uh, nou, en dan kwam het CDA nog met... Uh, ...ja, misschien moeten we de hele referendums toch zeg maar afschaffen... ...en uh, 50PLUS zei van, uh, letterlijk, ze pakken onze pensioenen af... ...en toen was het circus wel compleet. Ja, En daar worden uh, burgers gewoon niet beter van, van zo'n poppenkast. En niemand kan dan zeggen van, waar de fuck zijn wij mee bezig... ...kunnen wij deze hele poppenkast gewoon niet afschaffen, hè...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 Je bent zo rijk van binnen. Dat verdien je zo terug. Um, ja, dus. Um, en dan. Ja, aan het einde van het liedje was dan. Dat David van Rijsbroek. Dat is zeg maar een nieuwe hote in het. Uh, ja, die aantal vernieuwde democratie. Ja, aantal vernieuwingen ideeën heeft over de democratie. Hè, die dan ook zegt van. Ja, we staan weer voor een politieke aardverschuiving. Ja, dat zeiden dus, ze. Uh, dat zeiden ze de tijden van de gemeenteraadsverkiezingen ook al, toen de lokale partijen opkwamen zetten. Hè? En in wezen toen Boes herkozen werd, als, terwijl hij ook al een van de minst populaire presidenten was. Ja, het uh, ja, ja, was men eigenlijk nog best wel stil, maar...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 Ja, in Australië is ook een is wapenwetgeving ingevoerd, zodat mensen de, de onderdaan, de belastingbetaler, geen wapen meer mag hebben om zichzelf te verdedigen. En uh, ja, er wordt altijd heel hoog over opgegeven van uh, ja, kijk eens hoe geweldig Australië is. Een voorbeeld voor ons allen, net zoals Scandinavië altijd een voorbeeld is. Het is zo'n voor, zeker voor veel linkse... Uh,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 Oh, die, die, die had die, uh, wel, hij had hem wel geraakt, geloof ik. Uh, maar oh, hey, Hij billen, schoot toch? een pijl in zijn billen, inderdaad. <laughs> maar toch slaagde <laughs> de man er in de vluchtauto te, te bereiken en weg te rijden. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. <laughs>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 Over die pijlenboog gesproken, in Nederland uh, hoef je daar geen verlof of vergunning voor te hebben, hè? Nee, ik denk dat je pijlenbogen dat je daar nergens nog een vergunning voor hoeft te hebben. Hoor. Ja, uh, dat is op zich wel raar, want uh, kruisboog ook niet, hè? In Nederland wel voor een werpster, geloof ik. Of in Duitsland of ja, zo. Dat was toen opeens zo een werpster. En daar kan je nauwelijks wat mee aanrichten. Maar dat was, nee, uh, was toen zo'n soort er angst... nee, zo angstcampagne gevoerd. En, uh, en toen was het ook verboden. Nee, en Philips, kun je daar wel schade mee aanrichten. Maar, uh... Een pijlenboog kun je vrij vlot leren. En met onze uh, moderne techniek. Hè? Je, kan, uh, je hoeft een, een Pijlenboog tegenwoordig niet meer zelf van een stuk hout te maken. En uh, helemaal glad en recht te krijgen. Je kan gewoon van die... Uh, Kunststofzaken uh, kopen. Nou, die zijn echt wel heel gevaarlijk. Uh, nou, ik weet niet tot hoe ver. Ik denk dat een ongetrainde persoon uh, misschien op een meter van tien of, of best uh, gevaarlijk kan schieten met een pijlenboog. En, ja. en uh, ik weet niet, een geoefend persoon, uh, ja, hoe ver kan hij schieten met zo'n boog? Vijftig meter. Het is nog best een gevaarlijk wapen, een pijlenboog. Ja. Maar het is niet handzaam. Hè? Het is een groot ding, een groot log ding. Je hebt er waarschijnlijk niet bij op het moment. Uh, je hebt ook uh, een mini-handbogen. Uh, ja, in, je, in je handtasje meer, uh, doen ofzo. Ja, ja. Die werden volgens mij meer gebruikt om gif te injecteren. Blaas en oh, wow. blaaspijp. Ja, oh. ja. <laughs> maar op zich lijkt het me wel wat. Gewoon iedereen weer met zo'n longbow over straat. Ja, ja. Gewoon uh, om je torso en dan uh, koken met pijlen. En dan uh, als je onrecht ziet, eerst, eerst de boogspannen en dan pas vragen Ja. <laughs> Hoe zit het met die andere oude wapentuigen? Mag je ook gewoon uh, met trebuchet of zo? Dat is een goede dag. Zo'n knuppel met zo'n kogel eraan, met <laughs> ja, van die punten daar. Dat soort dingen. <laughs> dat, zijn die allemaal, ja, dat is allemaal niet specifiek in de wet vastgelegd. Mag dat allemaal dan nog? <laughs> ja, ik denk het wel. Ja. Dat is bij The Walking Dead. Zo'n knuppel met allemaal <laughs> een <ijseldraad> eromheen. eromheen. <laughs> <Ja. laughs> ja, of dat je ruzie hebt met je buren. Dat je gewoon een uh, belegingstoestel gaat bouwen. <laughs> en <laughs> zo'n enorme katapult. Waar je hele grote ja, ja, precies, stenen mee af kan schieten. Ja. Zo, ja, gewoon over de schut.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 <laughs> ook de, de, dat die uh, de Amerikaanse celebrities die dan uh, te verlies verwerken uh, zie je Miley Cyrus helemaal in tranen <laughs> er was ook heel heel lijstje staan van celebrities die hadden gezworen dat ze Amerika zouden ontvluchten als ze zouden gaan emigreren als Trump zou winnen dus daar is even de vraag uh, die vertrouwde natuurlijk ook al wel blind die opiniepeilingen waar, waar die, die ja, vervalst waren dus, uh, nou ja, gaan die echt weg of niet? Dat <laughs> zullen zien. Uh. Uh, ja, goed, Johan, nee, ik nog één berichtje. Wie gaat er naar Mexico? En, en dan precies zijn anarcho-pulco? Wat valt daar te beleven? Als je voldoende centjes hebt, want je moet er wel even naartoe vliegen. dan kun je een heuse libertarische conferentie bij wonen. Ja, dat of is wat sprekers. Van, uh... Jouw favoriet is er ook, uh, Johan, Adam Cokes.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 Hij heeft een uh, YouTube-kanaal. Uh, misschien kun je daar nog even reclame voor maken. Anarchopoulou heet het geloof ik. Nee, of heet dat. Uh... Iets met anarchie. Oh ja, uh, Anarchist geloof ik. Anarchist, anarchist ja, ja, ja. Dat is wel uh, aan te raden. Ik, ik kijk er ook wel eens naar.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 uiteraard zijn we de volgende keer weer en ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ciao ciao. Doei doei. Hey.